Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Kolonel Gaddafi heeft een kogel in zijn hoofd. Dat staat in het forensisch rapport, zegt de Libische interimpremier Gibriel. Strijders van de Nationale Overgangsraad vonden Qaddafi vanochtend verstopt in een rioolbuis in Sirte. Hij liet zich oppakken en wegvoeren in een auto. Volgens Gibril werd er tijdens de rit geschoten tussen aanhangers van Gaddafi en de strijders van het nieuwe bewind. Daarbij werd Gaddafi in zijn hoofd geraakt. Jibril benadrukte dat de verdreven dictator in een vuurgevecht werd gedood en zou niet met voorbedachte raden zijn vermoord. Het lichaam van Gaddafi is overgebracht naar Misrata, zal volgens de overgangsraad op een geheime locatie worden begraven. Ook een van de zonen van Gaddafi, Mutassim, die officier was in het leger, is gedood bij de strijd om Sierte.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 maar maakte uiteindelijk zeker 800 slachtoffers. In Amsterdam is vorige week een vrouw van 85 thuis aangevallen en verkracht. De man sloeg met een stoelpoot haar raam in en ging haar huis binnen. Hij viel de hoogbejaarde vrouw aan en verkrachtte haar. Ze liep daarbij botbreuken op. Van die verdachte ontbreekt elk spoor. De politie heeft 7500 euro uitgeloofd voor de gouden tip.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 FOOLSY!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 beyond You. Van Zantvoort ook op internet. www.cfmzantvoort.nl www Stuck in the clouds She begs me to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 Did I know her body was warm delicious by